Het paard zonder kop verscheen diep in de nacht op de Schootse brug in Weelde als herinnering aan weer een vreselijke gebeurtenis. Paarden werden geofferd aan God en hun hoofden werden opgehangen aan een boom in de richting van de hemel. Het bloed van de paarden werd gesprenkeld over heilig vuur. Een bedevaartganger heeft eens verteld dat een paard zonder kop met hem en andere pelgrims is meegelopen toen ze op weg waren naar de Sint-Job-kapel in Raffels En dan zongen ze een plezant liedje. En dan gaan we naar Sint-Job op de nezel, op de nezel. En dan gaan we naar Sint-Job op de nezel zonder kop.